'Smorgens vroeg om kwart over zeven, om de giraf een klontje te geven. Dag, giraf, zei dikketje, dap. Weet je wat ik heb gekregen? Rooie laarsjes voor de regen. Het is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik stap af.' Zei dikketje Dap, ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters B ABC, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen, ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de af. kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af.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 En glijd maar af, dikketje Dap, klom van de trap, met een griezelige grote stap, op de nek van de giraf, zette dikketje Dap zich af. Roetsdag leed hij met een vaart, tot aan het kwastje van de staart. Boem, au! Dag giraf, zei dikketje tap Morgen kom ik toch weer hier met de trap bij het uh, tweede uur van CFM Lunch. Dit is de Script. En we hoorden net uh, Coldplay met Ink En daarvoor Herman van Veen. Met Dikkertje Dap. En dit is No Good for Goodbye in Goodbye. No Good in Goodbye. The Script. If I could turn back single van de band The Script. En dat nummer dat heet No Good in Goodbye. Ik zei het al eens eerder. Ze zijn, of ze hebben het al gedaan, maar of ze komen binnenkort een keer naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Nou, als ze dan ook niet goed zijn in Goodbye, dan wordt het een lang omzet. Ja. Maar goed, het is wel een lekker nummer. No Good in Goodbye van The Scripts. We gaan verder met... Uh, ja. Wat wil ik zeggen? Oh ja. Dit is uh, de nieuwe van uh, Miss Montreal en Pascal Jacobsen. Ik zoek alleen mezelf. Trio. Samen met uh, Pascal Jacobsen. Altijd. Ik ben er klaar voor. En het liedje heet Ik zoek alleen mezelf. Zoek jezelf, broeder. <laughs> of zoiets. Maar goed, de, uh, dit was hem dus. Pascal Jacobsen samen met Miss Montreal. En wij gaan uh, vrolijk verder met... Uh, nummer uit de film Fifty Shades of Grey. Het ja, is wel een mooi nummer trouwens. die film mooi is weet ik niet, maar het nummer is wel te gek. Weekend and Earned. Weekend and Earned. We live with no Het gezelschap heet Weekend. Het komt uit de film Fifty Shades of Grey. En het heet Earned It. Mooi liedje. Mooi stuk. Dat hou je wel. Zie FM Luncht presenteert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 Ja, je mag. Dankjewel, dankjewel. We hebben vandaag een super, maar dan ook echt een superleuke vrijwilligersvacature. Vind ik persoonlijk. Het is iets heel aparts. Als het goed is, heb ik Corine aan de telefoon... die ons daar van alles over gaat vertellen. Klopt dat, Corine? Ja, goedemiddag. Ja, dat is ze. Goeiemiddag. Fijn dat je in ons programma komt met zo'n leuke vacature... Want vertel eens, naar wie zijn jullie op zoek? Nou, wij zoeken mensen die het leuk vinden om met schoolklassen uh, de duinen uh, in te gaan of het uh, strand te bezoeken. En dan een schoolprogramma te geven voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ja, want als, het, uh, als ik het goed begrijp gaat de vacature dus uit vanuit de Kennemerduinen, vanuit het bezoekerscentrum. Klopt, uh, het bezoekerscentrum de Kennemer Duinen is de plek waar mensen meer informatie kunnen krijgen. Ja. En uh, de schoolprogramma's worden aangeboden door Nationaal Parks uit Kennemerland. Want, ja. uh, in het Nationaal Park uh, uh, ontvangen we schoolklassen ja. en een team van uh, schoolgidsen. Ja. Nou, die pool van schoolgidsen uh, die, die zouden we graag uitbreiden, want uh, we willen graag nog meer uh, Kinderen vertellen over de duinen en het strand. Dus we zoeken nog wat extra enthousiaste mensen om onze pool uit te breiden. En, en dan is het natuurlijk mooi meegenomen als die mensen geïnteresseerd zijn in de natuur... en het leuk vinden om daarover te vertellen. Ik, ik neem aan, want ik denk dan dat mensen die nu zitten te luisteren... en die denken van, hé, hey, wat leuk, dat lijkt me wel wat... dat ze denken, maar ik weet er niks van. Uh, is er iets aan een, van een opleiding aan verbonden... Ja, dat klopt. Ik vraag ook vaak... Uh, het is al fijn als mensen of al ervaring hebben... met, uh, met jeugd, met yeah. lesgeven... of er uh, kan ook al... vrijwilligerfactuur uh, geweest zijn. Maar, uh, of ze hebben bijvoorbeeld... kennis van de natuur. En als je kennis hebt van de natuur... dan volg je in ons inwerkprogramma... Uh, dat extra didactische... vaardigheden leer je dan. En als je al daar heel veel ervaring mee hebt... Nou, dan kun je dat weer delen met andere nieuwe... vrijwilligers, maar dan wil je misschien wel wat bijspijken... over de natuur. Yeah. Um, en natuurlijk... Uh, hoe je daar dan bij? Want uh, uh, ja. uh, logisch dat je niet alles al kunt weten voordat je het kunt overbrengen? Nee, zo, um. zo is het. Dus dat wordt allemaal geregeld. Daar hoeft de vrijwilliger in spe zich niet druk over te maken. Dat komt allemaal in orde. Je wordt helemaal bijgeschoold. Ja, dat is het in het inwerkprogramma, dat klopt. Ja, ja. En, en in welke periodes van het jaar draai je die schoolprogramma's die naar de naar natuur komen? Um, ja, goede vraag, want eigenlijk is het een beetje seizoensarbeid, dus gewoon ja. in het voorjaar, dat is een piek. En ja. uh, tussen de zomervakantie en de herfstvakantie, dat is een piek. Dus eigenlijk zeggen we wel eens, nou, dat is uh, twee seizoenen. Ja. En dan is het wat rustiger in natuurlijk in de zomervakantie en in de winter. Oké, okay. dus, dus uh, en, en het gaat denk ik uh, ook in in in ploegen of of in een pool bedoel ik eigenlijk? Ja, je, je zit in een soort pool? In, in, in, in, in ja, je gaat met twee vrijwilligers op stap, met één ja. klas. Ja. Um, en uiteraard, nou, zoals ik vertelde, word je ingewerkt door een ervaren gids. Dus de eerste keren ga je samen met een ervaren gids mee. Ja. En dan volg je een, een schoolprogramma. Bijvoorbeeld een kleuze. gaan op pad met Ko konijn. Och, wat en leuk. Wij leren je dan uh, wat, de, wat de klas gaat ontdekken. Ze leren proeven, luisteren, kijken in de duinen. Maar uh, groep 7-8 gaat op pad met strandjutters. die gaan naar het strand en die doen allerlei proefjes. Um, en, uh, maar dat doe je dus niet alleen. Je hebt niet 30 kinderen voor je in de, uh, nee. op het strand. Maar je gaat, doet dat samen met een andere gids. En het is alleen voor schoolgroepen? Klopt, dit zijn schoolprogramma's, ja. Oké, okay, dus daar zoeken jullie de vrijwilligers voor... Nou, ja. Corine, ik, ik vind hem helemaal leuk, deze vacature. Is er nog een minimum leeftijd aan verbonden? Uh, oh, die vraag heb ik nog niet eerder gehad, ja. Oh. Uh, ik denk dat de minimum leeftijd, maximum leeftijd... dat heb ik nu niet in de vacature vermeld. Ik maak kennis met iedereen die interesse heeft. Ja, prima. En, uh... Dus niet echt leeftijd gebonden. Gewoon als je het leuk vindt, geïnteresseerd ja. bent... en de tijd daarvoor hebt in die twee ja. piekperiodes, hè... Dus, uh... dan, kun je, dan maak ik graag kennis. En mochten we. Ja. En anders zijn er altijd nog heel andere uh, dingen te doen in de duinen. Er is voor iedereen uh, die handen uit de mouwen wil steken. Um, is er plek in, in het Nationaal Park? Prima. Dus, uh, nou. maken, zou het echt leuk vinden. Leuke vacature. Als iemand geïnteresseerd is, dan kunnen ze direct contact opnemen met jou, Corine. Ja. He, op telefoonnummer 06467 maar mensen, u weet het allemaal, hè? u kunt ook als u internet heeft uh, zich uh, even gaan inlezen bij de VIP-Zandvoort-site. Dat is vip-zandvoort.nl en dan vacatures. En als u dan kijkt in de doelgroep kinderen tot en met 12 jaar, dan ziet u deze prachtige vacature met alle informatie over de wijze waarop u contact kunt opnemen. En wij gaan hem, Corine, straks ook eventjes nog plaatsen in, op onze eigen website van Zandvoort Luncht. Op Facebook, op onze Facebookpagina. En uh, dan kunnen de mensen hem daar ook nalezen. Mag ik je hartelijk bedanken voor je bijdrage deze week. En heel veel succes wensen met de vrijwilligers. Dankjewel. Jullie bedankt voor de aandacht. Voor de... Goed. Graag gedaan, Corine. Dankjewel. Tot gauw. Ja. <laughs> Dag. Dag. van de Rolling Stones dit. Hè? Geschreven door Mick Jagger en Keith Richard. Maar uh, dit is een hele leuke uitvoering... van datzelfde nummer. Beast of Burden. Bad Miller. Yeah. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en dan gaan we weer even kijken... wat er allemaal in de regio... allemaal weer voor nieuws te vinden is. En dat heeft Dolly natuurlijk... uit de regenplassen en modderpoelen gevist voor ons. Nou, lach het allemaal. Stil, dan nou, lach het allemaal. <laughs> Ik zie mezelf al zitten met mijn engeltje. hè? He? Ja, een puntje op. Ja, dames en heren, het regionale nieuws van uh, donderdag 15 januari. CDA-wethouder CDA Bluis beweert dat OPZ-wethouder Cohen opdracht heeft gegeven... om een plan te maken voor de watertoren in Zandvoort... zonder dat iemand daarvan wist. Cohen, die in oktober moest opstappen vanwege ophef over zijn tuinhuisje ontkent.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 En Ook al zegt de gemeente niets te weten van deze rekening, hij is uiteindelijk wel betaald. In 2014 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, oftewel de KNRM, 2238 keer uitgevaren. En werden 3420 mensen gered of geholpen.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 En in een enkele situatie was het voldoende om alleen met de KHV... oftewel de kusthulpverleningvoertuig, uit te rukken. Afgelopen maandag is, er een, uh, is het hekwerkje bij het speelveld aan de Keesomstraat gesloopt. Na een telefoontje met de gemeente werd duidelijk dat er geen reden was voor paniek... want mensen dachten dat er opnieuw gebouwd zou gaan worden... Niets is minder waar, er wordt binnenkort een nieuwe omheining geplaatst. Dus de paniek is weer gesust. Voor de busreizigers een mededeling. Buslijn 81 wordt tijdelijk omgeleid via de Zeestraat wegens werkzaamheden aan de Hoge Weg. Dus houdt u daar rekening mee.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 Beoordelingen zijn een belangrijk onderdeel van het platform. Het aanbod op de etenbestelsite wordt bepaald en gesorteerd... op basis van afstand, populariteit en beoordelingen. Nou en op deze manier kunnen bezoekers zo snel mogelijk een restaurant vinden... dat op dat moment het meest relevant is. De vier wieken van de Geestmolen in Alkmaar... zijn vanochtend van de molen gescheurd. Ze liggen in de sloot voor de molen...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 Van de Beatles die je niet al te vaak hoort op de radio, of liever gezegd bijna nooit. Glass Onion was dat van het uh, legendarische witte dubbelalbum uit 1968. En uh, geschreven door John Lennon natuurlijk, maar dat is duidelijk te horen. Uh, Glass Onion heette in het nummer, oftewel glazen ui. Nou, we, we hebben wel groene uien, glazen uien. En het is uh, Kenya West. Down to sleep Only one I hear her speak to me Hello Mari. How you doing? I think the storm and out of rain The clouds are moving I know you're happy Cause I can see it So tell the boys inside your head To believe it I talk to God about you He said he sent you an angel Look at all that he gave you Yes, for one and you got two mm -hmm. You know I never left you Cause every road that leads to heaven's right beside you So I can say Hello my only one Just like the morning sun You keep on rising till the sky knows your name Remember who you are, know you're not perfect, but you're not your mistakes Hey, hey, hey, hey, oh, the good I the bad, even on your estate Remember I'd say, hey, hey, one day, you'll be the man you always knew you could be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 Tell no re about me. Tell no about me. Tell no re about me. Tell no about me. Tell no about me. Tell no re about me. Tell no re about me. Tell no re about me waar er eigenlijk een heleboel ophef over is gemaakt... Uh, wegens uh, de uh, medewerking van Paul McCartney eraan. En, uh, nou, het is wel zeer marginaal, hoor. Het enige wat ik hoorde, dat is hij uh, twee keer een oetje zingt... en dan houdt het op. Maar ja, het was op Twitter wel een, een trend, uh, hoe heet het? trending topic... want uh, iemand had gezegd... Goh, wat sociaal, van die Kenia wist dat hij een uh, beginnende artiest, dus die Paul McCartney... een kans op een carrière geeft... En uh, daar werd toen, dat was een grap eigenlijk. En daar werd toen heel boos op gereageerd door andere mensen. En er uh, werd ook nog een uh, tweet aan gewaagd van... Iedere, ieder kind zou horen te weten wie Paul McCartney is. Ik ben het allemaal een beetje overdreven. En uh, ja, er staat uh, Paul McCartney vermeld als medewerker. Nou, ik denk dat dat meer een stunt is om het singeltje een beetje te laten verkopen. Want zo bijzonder is het voor de rest niet. En uh, ja, twee ooitjes van Paul McCartney. <laughs> dat is alles. Goed. Um, Kenya West. Dus. En, uh, ja, het is een, een aardig liedje. Deze versie vind ik trouwens niet mooi. mooie. Er is nog een andere versie. Die, uh, die heb ik nog nooit kunnen vinden. Deze staat toevallig wel in Spotify. Een soort akoestische versie. maar vind de kwaliteit nou niet echt. Dat je denkt van gut. Wat goed. Dit is wel goed. Van het album Pet Sounds. Hier zijn de Beach Boys. Pet Sounds in 1966. En dat, doen we, dat heet... Uh, Wouldn't It Be Nice? En dat uh, is een album wat... Uh, ja, een beetje... Tot stand is gekomen ook omdat... Uh, Brian Wilson het album Rubber Soul van de Beatles hoorde. En daardoor zo gegrepen werd... Dat hij dacht, dat moet ik overtreffen. En daarna kwamen de Beatles weer met... Uh, Revolver. Ja, zo gaat dat in het leven. Dit is Paul McCartney. Some hope for the future. for the call To say that the day Zingel dus van Paul McCartney. En uh, ik heb het al eerder verteld. Het is gekoppeld aan, een, of liever gezegd... het is de muziek bij een videogame. Die heet Destiny. En die, die mensen zijn ook slim. Die denken, ja, laten we ook eens iets aan Paul McCartney vragen. En die heeft dus uh, de muziek achter deze videogame geschreven. En dat was dit nummer. Hope for the future. En ik vind het, zoals gewoonlijk schitterend. Ja, maar... Dus doe maar... In the dark twain, flinders, women, hoped, since a dag of two, vlinders in my hoof. Ofwel sinds één dag of twee. Ja, en het uh, volgende nummer, dan ga ik denk ik op donderdag maar mijn slotnummer van maken. Ja, er staat altijd iemand in mijn nek te heigen dan. Dus ik denk dat ik maar uh, dit slotnummer doe voortaan. zij op op want wij zijn haast te lang. als u op de webcam kijkt, kan je het zien hè dat die staan met niks te te rennen springen vliegen duiken vallen opstaan en weer doen. Wij blijven wilt maar zwaar, wij hebben dom geschieden als een Waar zeker ik zegt José, want nee, zijn laatste laatste wij zijn last van laten wij hebben ons langs uit de huid gatje we, we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Of zijn ik zegt José, maar mij mij maar blijf wij blijven wilt maar zwaar. Op zee, op zee, zoals zee, want wij zijn naast elkaar. We hebben vader, maar we moeten erin. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen er niet langer blijven staan. Ja, zicht zo hoor. Voortdans, donderdag ga ik steeds als laatste trein. Goed, nou. Op zee, op zee, want wij zijn naast ja, elkaar. <lacht> Het zit erop voor, uh, voor ons. Ja, voor de Dolly en voor mij. Het zit er weer op, hè. Oh, ze is er niet. Uh, ik denk dat ik even de microfoon openen, maar ze is er helemaal niet. Uh, het zit erop voor vandaag. Dit was CFM Lust voor deze donderdag, de 15 januari. Als u nu iets hoort heigen, dan is het Dolly. Ik heb een hier naartoe. Het was een sprintje. Hè? Zo, zag je me? Ik zag je, nou. Zo. Oh. Voortaan even wat horden neerzetten. Kan ik dat ook weer gaan oefenen? Ja, heel He? goed. Dat okay. ja. je horden lopen? Hop, hop. Maar goed, ik zei dus, het zit erop voor ja. vandaag. Dit ja, wat jammer. Ja, ja, jammer ja, ja, ja. ja, ik heb veel te weinig bij je gezeten, Ruud. Er ja. waren er zoveel andere werkzaamheden. Ah. Ik voelde me ook echt eenzaam. Ja, hè? Ja. Ah. Maar ja. Zullen we uh, ja, uh, meteen dus uh, Bart van der Meer hè, met uh, dat uh, andere programma? Matchbox. Lucie Verdoosje. Ja, okay. ja, als u van de achtergrondinformatie houdt. Hij weet zoveel te vertellen over al die nummers en ah, de artiesten. Ja, ja, echt allemaal, waar. Allemaal, allemaal Wikipedia. Joh. Nou, wat maakt het nou uit? Je hoort het wel. Nou, Allemaal ja, Wikipedia. Nee hoor, want hij vertelt dingen die, uh, die Wikipedia zelfs ah, niet weet. Nou, ja, wel ja, jij. Ja, ja, ja. Nou, oké. Okay, uh, ik ben er morgen weer samen met Angela Tot uh, dus morgen bij uh, Ziegenfemme. Veel plezier met, Co met uh, Bart. zeg het niet, denk ik verkeerd. En daarna Hans, hè? En daarna Hans. Dus uh, Fijne dag nog en tot morgen. Tot van de week.